Uh, ja, uh, meneer Moes? Onmiddellijk naar het stadhuis komen, van in. Oh, nu? Ja, wat betekent onmiddellijk anders? Er is belangrijk nieuws in verbonden schilderijdiefstal. We moeten dringend overleggen met alle betrokken instanties. En daar hoort u uiteraard bij. Kom aan, haast u. Vindt u dit wat laat voor een geleid bezoek aan het stadhuis, Pieter? Over mij? Heeft de burgemeester u ook opgebeld? De K. Is hij er ook? en de schepen van cultuur en de halve gemeenteraad. Ah, dan is het serieus. Aan hun gezichten te zien vreed serieus. Ja, ik ben eens benieuwd. Ja. Ja, nee, nee. Uh, uh. Ah, commissaris. Uh, meneer de burgemeester. Blij dat u er bent. Ja, dank u. Uh, Ga zitten. Ja. Wat gebeurt er hier? <coughs> dat leg ik u onmiddellijk uit. Dames en heren, ik excuseer me voor het feit dat ik u op dit uur nog naar hier heb laten komen. Het heeft alles te maken met de diefstal in het Groeningenmuseum. Museum... Anderhalf uur geleden ben ik namelijk thuis opgebeld door een onbekende die me zei dat de stad Brugge het schilderij van Bosch kon terugkopen tegen de betaling van 2 miljoen euro. Ja, ja, je hebt goed gehoord. 2 miljoen euro en dan nog wel in diamanten. Het stadsbestuur wordt geacht de man binnen de week en bij monden van de burgemeester te laten weten of het daarmee akkoord gaat. Anders? Daar heeft hij niks over gezegd, oké, okay, maar we kunnen allemaal wel raden welke richting het zal uitgaan. We zien het schilderij nooit terug of erger. Het wordt vernietigd of tenminste onherstelbaar beschadigd. Dan heeft de liever ook niks meer aan natuurlijk. Hè? Klopt, hoofdcommissaris, maar de zaak is dat we niet weten met wat voor iemand we te maken hebben. De mogelijkheid zit erin dat het om een onevenwichtige gaat die er geen graad in ziet het werk te vernielen, mocht er niet aan zijn wensen voldaan worden. Ja, maar, meneer de burgemeester, neem ik wel, kwalijk, maar 2 miljoen euro... Dat dus is de... veel geld, ik weet het. Maar de schilderij is een veelvoud van dit bedrag waard, dus... Uh... Ja, u bent bereid op die eis in te gaan. Niet onmiddellijk natuurlijk. We hebben nog wat tijd. En die wil ik gebruiken om een uitweg te zoeken in deze situatie. En dat is ook de voornaamste reden waarom ik u hier heb samengeroepen. Mocht er iemand een bruikbaar idee hebben om het laatste oordeel op een of andere manier te recupereren, dat hij of zij het zo snel mogelijk ter sprake brengt. Anderzijds is het zo dat we rekening mee moeten houden, dat we inderdaad zullen moeten betalen en de gevraagde som dus beschikbaar zal moeten zijn. Ja, het is waarschijnlijk een overbodige vraag, meneer de burgemeester, maar uh, heeft de man een contactadres opgegeven, een telefoonnummer? Weet ik veel. Die vraag stellen is de beantwoord, nietwaar. Ja, ja, maar uh, hoe wil hij dan een antwoord krijgen? Via een speciale tv-uitzending. Nee. Voor we een week verder zijn, moet ik hem via TV1 en vlak na het journaal persoonlijk op de hoogte brengen van onze beslissing. Zijn er nog vragen? Uh, meneer de burgemeester. Ja, wanneer? Uh, kunt u wat meer vertellen over de man die u gebeld heeft? Bent u er zeker van dat het een man was? Had hij een accent en herinnert u zich nog zijn exacte woorden? Ik kan meer dan dat, commissaris. Toen ik gebeld werd, stond mijn antwoordapparaat aan. Het hele gesprek staat uh, op dit bandje. Uh, uh, mag ik dat hebben? Tuurlijk. Al weet ik niet of het u veel wijzer zal maken. Uh, de mensen van Europol misschien wel. Ja, het gerechtelijk laboratorium in Wiesbaden. Daar kunnen ze bijvoorbeeld achtergrondgeluiden die op geruis lijken isoleren en oppoetsen tot ze ook voor een leek herkenbaar zijn. Of kunnen vergeleken worden met miljoenen referentiegeluiden die in de computer zijn opgeslagen. Zo is het bijvoorbeeld perfect mogelijk het geronk van een motor te identificeren. Of te bepalen of het afkomstig is van zeg maar een golf of een polo. Ja, ja. bovendien zijn stemanalisten in staat leeftijd, opleiding, karakter en woonplaats van een anonieme beller te bepalen aan de hand van een kort fragment. Ja. Als ik u zo bezig hoor van in, dan weet u wat u te doen staat. Ik maak er onmiddellijk werk van, meneer de burgemeester. Kom voor mij her, we zijn weg. Hoe? Oh, toch niet naar... Uh... Nee, nee, nee, nee. Dat bandje zal wel in wiesbaden geraken. Kom. Dat was kei professioneel van u, zoals gij dat daar stond uit te leggen. Mooi, uh, viel het zo erg op. Alleen, de Kee had het er precies wat moeilijk mee. Ja, zoals altijd, als een van zijn mensen met een bloemenke gaat lopen. En waar lopen wij in feite naartoe? Naar de eerste, de beste kroeg die nog open is. En zij denken daarbinnen dat wij aan de slag gaan. Laat ze maar denken. We scoren er goede punten mee. Maar met een droge keel kan ik niet werken. Mira, onze organisatie beschikt over ruime financiële middelen. Maar ik kan niet aan Bilbao gaan vertellen dat de 100.000 euro die ik aan u gegeven heb voor niets gediend hebben. Hoe voor niets gediend? Ik heb u toch de plannen gegeven? Zie, sí, maar iemand heeft roet in ons eten gegooid door met dat stomme schilderij te gaan lopen en zo dat museum totaal ongeschikt te maken voor onze plannen. En ook heel Brugge. Maar nee, niemand weet dat we hier zijn. Maar gewoon toch hier? Of dacht je dat de vreemdelingenpolitie u niet in haar computer had? Como estudiante, Spaanse studenten die het Venetië van het noorden willen leren kennen. En zo gedragen we ons ook. We bezoeken kerken, musea en raadplegen archieven. En spreken altijd Spaans. Nooit Euskara. Oiga, de situatie is nu anders. De politie van Brugge is gealarmeerd. Los en met die terroristen in Amerika verleden jaar. Wij zijn geen terroristen. Wij vechten voor Escaldunac voor een vrij Baskenland. Válgame Jos. Genoeg gepalaberd. Je gaat doen wat ik u zeg. Uw contactman opzoeken en zeggen hoe en waar hij ons opnieuw moet helpen. En wat als ik weiger? Impossible. Ik denk niet dat die mogelijkheid er nog in zit. En voorkei no? Omdat ik ook contact kan opnemen. Met de ouders van Ines bijvoorbeeld. Ik kan ze vertellen dat de man die ooit gezworen heeft de dood van hun dochter te zullen wreken, begint terug te krawelen. Durf zoiets nu? Dat hangt alleen maar van u af. Blijft je moeilijk doen, is het zo gebeurd. Werk mee om de aanslag van volgende week te doen lukken. We vergeten dit onaangename gesprek.